Met het NOS-journaal. De politie in Athene het traangas enkele honderden betogers verdreven die probeerden het parlementsgebouw te bestormen. De demonstranten gooiden onder meer met Molotovcocktails naar de politie. Ze hadden zich gemengd onder 20.000 vreedzame betogers die met spandoeken op het plein voor het parlement stonden. Het Griekse parlement stemt over een bezuinigingsmaatregel die de belastingen en het pensioenstelsel moet hervormen. De Belgische regering zet het leger in om de situatie in de gevangenissen weer onder controle te krijgen. Volgens Belgische media gaan in ieder geval 180 militairen taken van Cipiers overnemen. Het personeel van gevangenissen in Wallonië staakt al twee weken. De bewaking en verzorging van de gedetineerden leidt daaronder. Zo komen de dagelijkse wandeling, het douche en de bezoekersregelingen van gevangenen in het gedrang. De militairen moeten helpen het normale regime voor de gedetineerden te herstellen. De republikeinse presidentskandidaat Trump vindt dat de rijkste Amerikanen meer belasting zouden moeten betalen. Dat zei hij in een praatprogramma van de Amerikaanse zender NBC. Trump heeft een belastingplan geschreven waarin bijna alle belastingen omlaag gaan. Hij zei het niet erg te vinden als na onderhandelingen blijkt dat de rijken meer moeten betalen. Zolang de belasting voor de middenklasse en de bedrijven maar wordt verlaagd, zei Trump. De meivakantie en het mooie weer hebben de afgelopen dagen geleid tot veel drukte op de wegen... De verkeersinformatiedienst VID zegt dat het hemelvaartsweekend sinds 2011 niet zo druk is geweest. Veel mensen profiteerden van het samenvallen van het hemelvaartsweekend met bevrijdingsdag en de meivakantie. Na de koude en natte maand april trokken Nederlanders er massaal op uit. Vooral vrijdag was het bijzonder druk, maar ook vanmiddag was er veel verkeer op de wegen naar en van het strand. Ook de Giro d'Italia leidde in Gelderland tot veel drukte. Het weer, het blijft helder, De temperatuur daalt vannacht naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. En bij een stevige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Vanaf dinsdag komt er vanuit het zuiden meer bewolking... en neemt de kans op buien overal toe. Mogelijk ook met onweer. Het blijft wel warm met 20 tot 25 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1166 hier op CWM Zandvoort. We gaan weer luisteren 16 tracks... Naar 16 tracks, zo moet ik het zeggen. En die liggen allemaal voor ons klaar. De eerste is van Marika Takeuchi. Een nieuwe artiest voor dit programma ook. Haar CD heet Colors in the Day Ray. Dairie, sorry. En een prachtige CD-hoesje ook. Natuurlijk vol met kleurtjes, een straatbeeld. En Een beetje in de herfstkleuren rood. Avond, natuurlijk, natte straten. En een uh, nou, heel ander beeld dan we momenteel nu buiten hebben. Uh, nou, nu is het donker, maar goed. Um, in ieder geval als het licht is. Veel kleuren, maar andere kleuren. Lentekleuren, zomerkleuren. Ik wens je heel veel luisterplezier in dit programma van Peaceful Radio: PeacefulRadio.eu Thank <laughs> you. Thank you.